Theater, literatuur, beeldende vorming. En dat is eigenlijk gelegen in, in aan de Rijn, in Millingen aan de Rijn. En uh, mijn vader is, komt uit Nederland, Jan Richtering. En die heeft ook wat, wat water en al die dingen. En Marjolein is voor mij een heel inspirerende vrouw. Als we het hebben over identiteit en vrouwelijkheid. Je ziet in die ruimte, daar zit mijn dochter Marjolein Harmieke. Wij zijn drie generaties vrouwen in de lijn van Richtering. En ik ben daar heel fier op. Ik ga jullie een gedicht voorlezen. J-Kast is er niet, maar ik ga het gedicht voorlezen uit het boekje. Als je interesse hebt in het boekje, mag je het meenemen. En dat is eigenlijk uh, van hun kunst, Ode aan de Gelderse Polder. Dat is eigenlijk Kom, Kunst, Kunst, 2023. En ik ga dat gedichtje voorlezen. Dat is heel mooi: verbondenheid. Nergens is de band zo sterk als de bedachte schakel tussen de werkelijkheid en wie ik ben. Want ik ben. Met wie ik mij verbonden voel. In mijn verbeelding ontbreekt de grens tot jou en het einde van dit heelal. Alles daarbinnen. Van het puntje van deze pen die schrijft naar het landschap waarin ik speel en dans. Tot en met de tijd waarvan ik het einde nog niet zie. Alleen verbondenheid. Dat is heel mooi. Ja, dat is mooi. Dat is iets anders dan J-kast, maar ik denk ook wel heel, heel, heel rijk. Uh, Roland heeft zeven blokken muziek waarin we funky en mogen genieten en los zijn. Ik, ik doe heel veel knuffelturnen wegen, lijfwerk, dus ik vind dat kei tof dat we mogen feesten. Na dit blokje gaat Catharina een stukje brengen en we gaan eigenlijk die middag, dat uur, opluisteren met mensen die achter de micro komen en die vanochtend bereid waren om zeven uur om mee te doen om J-kast te vervangen. Maar geniet vooral van de muziek die Roland brengt. Gedichtje gekozen van Adama van Scheltema. Het heet Kindergedachten. En ik vond het wel toepasselijk voor deze herfstige, drullerige dag. Het gaat over regen, wind en mist. Kindergedachten. Het regent. O, oh, wat regent het. Ik hoor het uit mijn warme bed. Ik hoor de regen zingen. Het regent, regent dat het giet. Dat niemand daar nou iets van ziet van al die donkere dingen. Het ruist en regent en het spat. Nou worden alle bomen nat. En plast het in de sloten. Het regent overal, overal. Oh hé, hey. daar loopt het zeker al in straaltjes uit de goten. Wat is dat gek en leuk geluid? Wat is het lekker om dat uit je donker bed te horen? Het is of de regen samen praat. Of dan een kerel buiten staat te fluisteren aan je oren. Nou druipt het in dat open gras. Nou zal er wel een grote plas op alle wegen komen. Nou lopen nergens mensen meer. Verbeeld je eens in zo en weer. Daar wou ik wel van dromen. En vroeg morgen in de zonneschijn, als dan de blaadjes zilver zijn, met druppeltjes bepereld, dan doe ik toch mijn eigen zin, dan loop ik heel en heel ver in die schoon geworden wereld. Adema van Scheltema Okay. Ja, we gaan nu even inzoomen bij Josiane. Josiane is ook een artieste hier met een rode jas, die meestal in de vergetelheid belandt. Niemand heeft door dat Josiane ademt of bestaat. Hoe erg is dat? Erg, hè? Meestal als je ergens bent geweest, was Josiane daar. Ik heb die niet ontmoet, ik heb die niet gezien. En dat is een vrouw vol met kracht. Ze heeft werken staan, invloed, gemis, eigenaardig, juweel. Kleurenspel, vreemd, wonderlijk en scheiding. Dat zijn hele mooie dingen die hier te bewonderen zijn in deze ruimte. We hebben een interview gedaan met uh, Josiane, wie ze is en waarom. Dat is ook op Hoera Samenspel te vinden, binnenkort met een, ja, een QR-code. En ik ga een liedje uh, lezen uh, waar we het interviewtje met Josiane mee afronden. Mijn Engels is niet zo goed, maar ik ga het lezen voor Josiane. Emily Harris, I don't want to talk about it now. God knows how I love you, like a user needs a drug. And I'll never be free of, yeah, you are poison in my blood. I try to swim that river and get to higher ground. I've been three times under, the next one, see me down. Of drown, Jean-Jean, Sorry. But I don't want to talk about it now. I don't want to talk about it now. I don't want to talk about it now. I wanna go down. God knows why you don't want me. No one would do the things I do. But to my grave it's gonna haunt me. Oh I got down on my knees for you. You are my obsession and the reason that I live. You already got my soul. There's nothing left to give. The devil is deep water, baby. And I'm in way of my head, but I'd be drum and caughtered. I could keep you in my bed. I can't break the spill. I know the trouble that I'm in. But if I got out of the mouth of hell, I'd walk right back again. Dat is een lied dat de ziel en het hart van Josiane weergeeft. En, en het interviewtje eindigen met dit lied. Dus uh, alle credits aan uh, Josiane. Het werk wat achter mij hangt is eigenlijk het begin van onze expo. Het mooie is ik heb ook heel veel stoepkrijt en, en leuke dingen gedaan met kinderen. En ook een Gaza-kunstenaar, uh, Mahmoud. En uh, die doet 3D met kinderen. En hij was geïnspireerd door het werk van Josiane in mijn living. En hij was depressief. En ik gaf hem karton en houtskool. En hij heeft eigenlijk het werkje van Josiane op die middag. Bij mij gemaakt en ik ging naar huis met een blijer hart. Dus voor mij is Josian echt wel een kunstenaar die onze ziel beroert. Dus ik hoop dat je geraakt bent. Nieuwe muziek van Roland. Ja, ik wil eerst de mensen of de, de personen bedanken die ook online meeluisteren. Want we zijn nu niet enkel in de bottlerij te horen. Ook wordt deze uitzending of uh, ja, hoe dat is, optreden opgenomen en wordt ook live gestreamd. Dus ook aan de luisteraar, ik heb juist gecheckt, tot nu toe één, beter dan niemand. Uh, Dank je wel om te luisteren online. Nu, Armica uh, had mij gezegd: Ja, Miguel, zeg ook eens iets over uw man-zijn. Dus uh, al, al de vrouwengeweld hier, hè. zijn uh, de jongste uh, artiest, mogen we ook wel zeggen, uh, is Matteo, zes jaar, en uh, Roland hier, hè, als DJ Various ook, uh, een van de mannelijke artiesten ben ik dan ook, maar hoewel ik mezelf geen artiest wil noemen, hè, mag ik er ook wel bij horen voor één keertje. Dus dan uh, wij de ene drie mannen tot nu toe. En uh, ze zegt, ja, lees iets voor uh, het Kipling gedichtje, What If, of misschien de liedjestekst van Yevgeny Man zijn, als je dat kent. En ik dacht, ja, ik snap daar wel en ik zelf heb daar iets minder verbinding mee. Dus ik uh, ga nu een, een stukje nemen uit, uit dit boek. De Jonge, de Mol, de Vos en het Paard. Ik noem dat zo uh, schetstekeningen, misschien wel bekend. Hè? En ik heb het over er is helemaal achteraan, de pagina, uh, het boek. Het staat, het staat er ook voor. Hè? Dus je hebt hier een paard aan de ene kant. Ik vertel er ook over in de podcast trouwens. En aan de andere kant dus de teksteinde hè? in het heel groot kruis door, En daaronder staat, kijk eens hoe ver we zijn gekomen. Dat heeft voorbije jaar heel veel voor mij betekend en nog altijd. Hè? Dus dat betekent voor mij, als ik het moeilijk heb, en ja, euh, dan denk ik van, oh, dat gaat er niet vooruit. Eh, en, en struggles en obstakels. En dan kan ik beter eens een keer achteruit kijken. Wat heb ik tot nu toe allemaal gedaan om tot hier te komen? En uit dat moment of die, dat traject eigenlijk de kracht halen om verder te gaan. Dat is wat dat voor mij betekent. En uh, ik, ik wil ook een beetje gebruik maken van een boodschap te geven op dit moment. Om, want op de volgende pagina, omdat, ja, dat was toch het eind van het boek en ik was aan het kijken wat op de pagina daarnaast staat. Ik zal het even voorlezen. Soms is haat het enige waar je over hoort. Maar er is in deze wereld meer liefde dan je je ooit kunt voorstellen. En ik heb uh, bij de radio, op zaterdag maak ik hier ook radio in de botlarij. En ook weer online te beluisteren. Hè. Dus luister weer degene die online luistert, ook zaterdag. En dan heb ik zo'n rubriekje samen veranderen. Dus ik eh, kijk naar het wat rondom mij gebeurt, zoals de meeste mensen denk ik wel. En ik stel me daar dan vragen bij, ik ben kritisch over. En zo heb ik verschillende onderwerpen die ik dan aan, aanhaal. En eentje daarvan is um, ja, werk, of uh, wonen zit er ook bij. En uh, samenleving zit er ook een stukje bij. En daar wil ik nu juist even bij stilstaan, met dat stukje over samenleving. Als je kijkt naar de media, en, en de laatste week is dat fel naar boven gekomen ook, uh, over verschillende mensen spreken daarover van al die negatieve berichten en zo, ik zet dat af, want ik word er niet blij van. En dan lijkt het precies alsof er alleen maar haat en problemen en moeilijkheden zijn en iedereen boos is. En dat vind ik dat daar heel bij nauw aansluit. En dan denk ik van, kijk ook eens naar wat wel goed gaat, ook weer wat ik daar straks heb, als je het moeilijk hebt, kijk ook naar wat wel goed gaat, kijk eens hoe ver we nu zijn gekomen met wat we tot nu toe hebben bereikt, het goede. Er is ook wel veel moois in de wereld, dus let daar eerder op eh, en dan denk ik dat het alleen maar beter gaat als, als, als we dat doen, dat iedereen dan wel verdraagzamer zou kunnen zijn. Dat is eigenlijk een beetje een oproep en een boodschap die ik de wereld wil insturen. Das ist <lacht> Mann, sehen ist I'm so Yo como si nada Yo como si nada Ik ga Hallo? Moet ik die opeten? <lacht> ja. een, dag, een dag zonder jou is een tuin zonder bloemen. Een dag zonder jou kun je geen dag meer noemen. Een dag zonder jou is een dag zonder licht. En daarom is zo'n dag geen gezicht. Het huis is leeg en koud. Als ik je stem niet hoor de tafels, de stoelen en het bed het stelt geen moer meer voor een boom zonder takken, een hemel zonder blauw mijn lief, dat is een dag zonder jou nu als ik dit lees nu op dit moment is dat voor mij van ja dat is zo als we iets in onszelf kwijt zijn dan voelen we dat ook op die manier als we iets of iemand missen in ons leven, voelen we dat ook zo. Maar toch hebben we het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf zitten. En daarover gaat dat liedje hier ook. We zijn een wandelende boom, allemaal, ieder van ons. Hè? En de ene boom is mannelijk, de, ene is, de andere is vrouwelijk. En toch zijn we alle twee tegelijk ook mannelijk en vrouwelijk in onszelf. En dat is heel mooi en wonderlijk dat we dat kunnen zijn in dit leven. He? Ieder op zich en toch allemaal samen, zoals in het schilderijtje waarin iedereen vertegenwoordigd is. Dan zijn we altijd een deeltje van een groot geheel. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dat was het voor mij. Dag. Thank you. Da-da-doo, da-da-doo, da-da-doo. Oké, okay, ja, we gaan eindigen. Hè? We hebben geweldige DJ Various gehad. Applaus voor DJ Various. Yeah! En we hebben alles om, gewisseld omdenken. We eindigen met ons begin, en we gingen beginnen met het citaat van Unconditional Celebration, wat hier doorgaat op 17 december. En daar staat het citaat van December van Antoine Saint exupéry Wanneer de mensen de goddelijke zin verliezen, dan zijn de regeringen radeloos. De leugens grenzeloos. De schulden talloos, de besprekingen uitzichtloos, de politiekers karakterloos, de gelovigen gebedsloos, de kerken krachteloos, de volkeren vredeloos, de zeden teugeloos, de mode schaamteloos, de conferenties eindeloos, de vooruitzichten troosteloos. En ik vind dat geweldig. Rob alert gaat hier komen en die gaat meditaties, affirmaties en kunstenaars, muzikanten laten optreden. En ik heb nog een heel leuk gedichtje van Greet, waar we de vernissage mee hebben geopend. En dat ga ik lezen als afsluit. Dus Greet haar kunstwerk is daar. En ik heb het weggehaald bij de modellen van de vrouw. Haar gedicht, subtiel, schrijft haar silhouet, richting avondrood. Transparante sluiers omarmen haar lichaam. Bloot. Veel te kleine voetjes. Bewegen, heupen en lijf. Gratie siert haar. Haar pad is zwaar. Haar naam oneindig. Vrouw. Is dat Yes. Dank dat jullie bij de afsluiting waren. How'd I like you to be around today? You packed your bags with not much left to say. Do what you got to do, see you when I'm dead. How'd I like you to come along to stay? I was headed for trouble, you went the other way. Something I really should do, put myself in your shoes. No, I don't like you when all we seem to do is... Sorry excuse for looking the other way Whatever you do I'll only have next someone should pay, pay Cut him down and make him feel What's real pain Something you got to do Put yourself in their shoes How the likely to disappear Without a trace You left a hurt The drug would take away The doctor sent me walk And said it would ease the pain And I can say tonight If I'm giving us a chance You'll keep on grinning long, so I know how to dance Meet me when I get there I do. I can't All I right. right in front of you It all go away. Undo what's done and start over today. We'll go side by side and spread. So good, good, good. Make our cry.